Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voetballer Quincy Promes wordt ook verdacht van drugsmokkel en huiselijk geweld. Dat meldde bronnen rond het onderzoek naar de profvoetballer aan Nieuwsuur. Hij zou synthetische drugs naar Australië hebben gesmokkeld. Het bewijs voor de nieuwe verdenkingen komt van de mobiele telefoon van Promes... en van versleutelde berichten die de politie heeft onderschept. Promes werd al verdacht van poging tot moord op zijn neef... die hij twee jaar geleden neerstak... Tot nu toe heeft Promes dat altijd ontkend, maar in een telefoongesprek dat werd afgetapt heeft hij bekend dat hij zijn neef heeft neergestoken. De oorlog in Oekraïne gaat een nieuwe derde fase in, zegt een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens hem zal daarbij langdurig worden gevochten. Oekraïne verwacht dat Rusland veroverd gebied zal verdedigen, bijvoorbeeld in de oostelijke regio's Donetsk en Lugansk. In eerdere fases van de oorlog probeerde Rusland nog snel terrein te winnen in Oekraïne. Maar het land moest uiteindelijk troepen terugtrekken omdat Oekraïne hard terugvocht. De hypotheekadviseurs merken dat veel mensen vragen hebben over de stijgende hypotheekrente. Sinds begin dit jaar stijgt die snel, waardoor een nieuwe hypotheek tot hogere maandlasten leidt dan een paar maanden geleden. Toen de rentes net begonnen te stijgen, hebben veel huiseigenaren hun hypotheek overgesloten... om hun rente voor jaren vast te zetten op een laag niveau. Die oversluitgekte is nu wel voorbij, zeggen hypotheekadviseurs. Vakbonden FNV en AOB eisen van het kabinet een miljoenenfonds... voor mensen met langdurige coronaklachten. Komt dat er niet, dan stappen ze naar de rechter om de staat aansprakelijk te stellen. FNV en AOB vinden dat er in coronatijd te weinig is gedaan... om personeel in de zorg en het onderwijs te beschermen. Het weer, flink wat zon, maar vooral landinwaarts ook wat meer wolken. Dat wordt 17 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten. Morgen zomers warm. In Limburg kan het dan 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag. Tussen knop het Watergraasmeer en knop het Amstel is de vertraging een kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Het staat ook vielen op de A10 Zuid richting Utrecht. Tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. Zin in is Zin in ZFM. Met nu Toebak leeft. Yes, tweede gedeelte. De tweede dit radioprogramma. het radio-programma. Toeback leest. Toeback leest. We gaan het in. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. En... Goedemorgen. Dat is een radioprogramma. Dup, dub, tup. Ja, Engelse indie rock band. uit Church End. Ja, ja. hé, hey, klopt. Bom, bicycle. Ja, bicycle. Precies, klopt. Ja, het is duidelijk. En het tweede gedeelte van het radioprogramma. We zijn er weer klaar voor. Een stukje geschiedenis. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1940 gebeurde dit. In de ochtend van 14 mei stijgen in Duitsland grote aantallen bommenwerpers op. Bestemming Rotterdam. De taaie tegenstand van de Nederlandse troepen daar moet worden gebroken. De Duitsers stellen een ultimatum. Maar het Nederlandse bevel in Rotterdam wijst het af. Het is niet opgesteld volgens de formele militaire regels. Doel van de weigering is tijdwinst. Er komt een nieuw ultimatum van de Duitsers. Met een nieuwe tijd. Maar het blijkt te laat. De bommenwerpers zijn rond half twee boven Rotterdam. Om 13.27 uur 27 vallen de eerste bommen. Precies 15 minuten lang vallen de bommen. En het uh, is over en weer uh, met, ja, met berichten: wel niet, wel niet. En uiteindelijk, juist, ze te laat en vallen. Dus een gigantisch veel bommen. En uiteindelijk 100 en, uh, nee, 711 mensen dood. 80.000 mensen dakloos. En het kwam vooral omdat ze heel veel verzet uh, hadden. Bij het afstuitduik en bij de Grebbeberg Moerdijkenbrug. hadden ze heel veel verzet gekregen, die Duitsers. Dat hadden ze even niet verwacht. Dus ze dachten van, nou, dan gaan we het op een andere manier doen. En uh, nou ja, een of andere generaal probeerde het nog een beetje te rekken en te rekken. Dat lukte allemaal niet. Dan kwamen de bommen naar beneden. En toen dachten ze van, wat gaan we nu doen? Of moeten we Utrecht er ook nog even bij pakken? En toen dachten ze, oké, okay, oké, okay, oké, okay. we geven ons over. Ja. En dat was dus uh, nou, de overgave. Zijn wij zwakkelingen? dan? volgende ja, dag eigenlijk... gaan, gewoon door. gaan uh, gewoon door. Ja, maar misschien hebben die even iets meer slagkracht. Dit, het, het, het, ja. leger, het leger was natuurlijk helemaal uitgepeld destijds. Ja. Ik, ik de weet ook inderdaad de dat de tante van, uh, van mijn uh, vriend... Die, uh, dat die, uh, hun huis was ook uh, plat gebombardeerd. In okay. bepaalde wijken. Die moesten ook ergens anders wonen. En uh, dat ze dan ook... Uh, het servies nog gingen zoeken en zo, en hier en daar. En, uh, ja, dat bizar. we zien of de ook gewoon pastreer zijn alweer beelden teruggevonden... van het bombardement op Rotterdam. En het is laat ook nog weer een uh, bombardement geweest. dit dus zijn er twee geweest in Rotterdam. Ja, ook in Haarlem, hè? Weet je dat trouwens? Maar dat waren de Engelsen. Die hadden een foutje gemaakt. Oh ja, foutje. Ook 120 vlachtoffers. Uh, ja, precies. Uh, goed, uh, ja, wat we, nog meer. We dwalen af. Ja? Nou ja, vanavond is de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat was dus in mei ook. In uh, 2011. Ja, dat weet dat ik nog grappig. wel. En de, de, de drie J's de gingen daar naartoe. En nou, dat was echt... Moet je even luisteren. Mooi hoor. Right. <coughs> nou goed, ik heb het genoeg gehoord. Ik heb nooit gehoord. meer van gehoord. Er gaat, er gaat geen stoel om. Er gaat geen stoel om. Nou, er gaat wel stoel om. Je worden gewoon door de zaal heen gegooid, denk ik. Drie J's gingen er eind, Never Alone. En uiteindelijk uh, ging natuurlijk... Uh, Jan won met dit nummer... Dat was best een aardig het, het nummer. Dat klinkt als Feels Like Heaven. Ja, Feels Like Heaven. heaven? Ja. Grappig. fiction Factory, ja, je hebt gelijk. Uiteindelijk uh, hebben zij gewonnen... en moesten uiteindelijk, zij uh, het gaan organiseren, Songfestival. Nog dit was 2011 in Düsseldorf, in Duitsland. En dat was de eerste keer na de hereniging... Hè, dat, ze, dat ze een Eurosongfestival uh, oh, ja. deden. Want, uh, daarvoor want je was had toen wel dat 990-loefballoon. Dat was toch heel veel, heel veel langer geleden. Die heeft hij ook gewonnen. Heeft hij ook gewonnen? Ja. Oké, okay, dat Als we Het niet. was Zeit für mich, dan zing ik je een lied voor die. Oké. Okay. is toch ook ooit gewonnen? Nee, ik um, in 1913, ja? op 14 mei, was de opening van het Frans Hals Museum in Haarlem. Oké. Okay. Het is nog steeds een museum wat zeer veel bezocht wordt. Ja. Uh, iets anders is in 1796 de eerste vaccinatie tegen de pokken. Oh, laat, me echt niet, laat me echt niet injecteren met iets van de koeien. Straks krijg ik ook alleen de, de, de lichaamsdelen van koeien. Ja, dat waren toen ook de complotdenkers. We krijgen er misschien een hele dikke titel van. Ja, hele, oh, doe maar dan. Ja. <laughs> nee, ik niet, mevrouw. Nee, oh. ja, ja, moet je hebben. Oh. Edward Jenner. Ja, jij rennen. <laughs> Edward Jenner was een leerling arts. En al 14 jaar geleden ging hij al in de leer bij een andere arts. En die zag, juist, die gast is echt goed. Dus die was binnen zeven jaar helemaal opgeleid om... Ja, wat deed hij dan zo in zijn geboortedorp, uh, deze Edward Jenner? Uh, aderlating, amputeren van ontstoken lichaamsdelen. Dat kon was je heel erg goed in. Ja. Wat een goede fan! En uiteindelijk was, was hij gegrepen. Omdat hij namelijk op jonge leeftijd ook de pokken had gekregen. En moest hij uiteindelijk worden opgesloten in het kippenhok. Samen met wat andere jongens. Om helemaal totaal afzondering. En na een aantal dagen mocht je dan eruit. En, en dan was je weer, uh, weer veilig. En dacht van: dat moet anders. En uiteindelijk merk je dus dat met die uh, melkmeisjes bij de koeien. die reageren anders op pokken. En dat heeft hij geïnjecteerd weer bij anderen. En toen kwam daaruit van: hé! Hey. Je kan iets al activeren in het menselijk lichaam... waardoor ze beter tegen de pokken kunnen. En ja. uiteindelijk werkte dat. En dat was dus in 1796... Uh, werd het dus voor het eerst uh, gedaan. Toen, hè? Ja. Zo lang geleden al. Piezel En man, het maffe wel is dat deze man ook gebiogeerd was... door de winterslaap van vogels, maar ook de vogeltrek. Want mensen wisten vroeg helemaal niet dat vogels vertrokken en weer terugkwamen. Dat is nog eens sinds oh. kort. En hij heeft de Placiosaurus ontdekt. Dat is een dino, een monster... Uh, de fossielen van uh, Isnergeboortedorp heeft hij gevonden in de grond. En dat was toen nog onbekend zeemonster Dus de man is op verschillende vlakken redelijk actief geweest deze. Ja. Edward Jenner. Hij staat nog geen social media en hou je zoveel tijd over. Ja. <laughs> in 1973... Toen uh, werd het eerste ruimtestation van de Verenigde Staten gelanceerd. Skylab. En uh, het is wel de laatste lancering geweest van een Saturnus 5-raket. Maar uh, Skylab, ja... De, de, de, het bestaat uit onderdelen die allemaal overgebleven zijn... uit het uh, Apollo-programma. Apollo ja. oh, dat is zo oud. Ja. Ja, want, ja, 1973 is natuurlijk heel oud. Het was nog heel klein. Ja, zeker. He? Ja, dus, uh, het, het is ook helemaal niet zo lang in de lucht gebleven... als ik zo zie. Er zweeft nogal wat rond daar. Ja, een ja, nou, Door zeker. tijd om eens wat te gaan opruimen. Goed, straks de verjaardagen. gaan onder andere ook van mensen. I see that. Je klopt ook van mensen die ook niet meer leven. Maar goed, ook mensen die wel leven, natuurlijk. Eerst maar een lekker funky gitaar. Echt, terug naar de jaren zeventig. Althans, de sound met de plek hier: Wild Child. I'm close now. Uh, die maakt ook van die hele rustige jaren 70 muziek. Maar als je met de tweeën zijn, dan gaan ze helemaal los. Goed, tweede gedeelte van dit radioprogramma. En dan zijn we altijd even bezig met uh, wie is de, is de jarig. Eén even degene die uh, niet meer onder ons is, maar vandaag jarig zou zijn, is Jan Vroger. Oftewel Bollejan, dat is een Nederlandse volkszanger. Hij speelde vooral op zijn accordeon. Uh, in bij uh, allerlei bruiloften en partijen was hij aanwezig. En hij heeft toen uh, uh, in, in 1960 een CD'tje, nou een LP'tje uitgebracht. Vice verse heette dat. Dat waren seksueel getinte liedjes. Dat was super populair destijds. En dat werd met goud beloond en het kwam er later ook weer het tweede album uit. Dit is ook nog weer goed verkocht uiteindelijk. Nou, hoe klinkt dat, Jan, Fro Jan Vroger? Want dat is echt voor onze tijd. De Nee van die stond te te die kwam begon met Ik heb heel kinderachtige muziek dit. Ik heb een paar van die plaatjes geluisterd. Nou goed, alles stond, stond in de keuken en toen gingen we samen lekker En zo kan je de hele avond volmaken, dat is ook eigenlijk. Maar Jan Vroger hij heeft heel veel betekenis uitgaans gelegen. Samen met zijn vrouw, Min van S, zijn ze alle twee op 18 jaar geleefd. Dat zijn ze getrouwd. En hetzelfde jaar is ook René geboren. René Vroger, die ken je wel natuurlijk. En uh, die, uh, die heeft het toch op een andere manier nog weer verder gebracht, hè? Dat, uh, de muzikale familie. En uiteindelijk is Bollejan met een café begonnen. Op de Nassau-straat. En later ook nog weer op een andere plek een café. Is hij, is hij eigenlijk nog open, dat café? Dat weet ik Want eigenlijk. Hij is niet. overleden in, ja. in 2009 of zo, Klopt. geloof ik. Ja. Ja, is niet hij eerst is trouwens wel in hetzelfde jaar overleden. Dat ja, ook triest, ook bijzonder. ja, dat is wel heel snel gegaan hoor. één ja. keer dan ben je zonder. Goed, snel. Ja. Ze waren gewoon niet eens 70, volgens mij, als ik het zo uitbreken. Nee, goed. Het ging het over Bollejan. Ja, in 1937 is Erik Herfst geboren. En Erik Herfst, je is een van de oprichters geweest van Lurelei. Hij was een Nederlands cabaretier. En hij is uh, getrouwd geweest met uh, Jasperine de Jong de hele tijd. Oh ja. En hij heeft ook echt voor haar uh, echt, uh, flink wat dingen geschreven. En zijn zangkunst uh, was niet zo geweldig. Maar uh, hij had dus wel dat hij heel goed uh, cabaret kon schrijven en alles. En uh, ze, ze hebben ook nog met Ivo de Wijs en zo hebben ze gedaan. Ze hebben uiteindelijk ook het Lurelei Theater opgericht. En Herfst en uh, Jasperina kregen dus het uh, jaar uh, daarna... Na de oprichting van die uh, nachtclub hadden ze zo'n peller. Okay. Dus uh, ja, het is een beetje... Het gaat een beetje weg, hè? Die, uh, die uh, cabaretiers. Het is allemaal nu stand-up comedian. Ja, maar je had ja, ja. Sylvia De Leur, Frans Halsema... Kees van Koten, Marjan Berk... Je Geert Cox, die hebben allemaal deel uitgemaakt van dat Lurelei. Okay. Dus het is echt de moeite waard om... Uh, ik weet ook niet hoeveel film daarvan is of zo, maar ik zou het toch wel... Uh... Ja, het is toch wel grappig. Het is heel leuk. Het is ook soms ook wel een beetje gedateerd. Het is toch wel weer geinig om te ja, kijken. Als we het toch over een uh, theatergroep hebben. Pepijn, een van de oprichters van, was uh, Ver uh, Hugas. En Ver Hugas is vandaag 85 geworden. Echt, die is er gewoon nog steeds bij, gewoon die gast. En die gast heeft uh, allerlei series gespeeld. Hij is de bekendste van Deze. En? Sylvester oh, ja. Alex ja. Zanek. En hij speelde in de serie een goede, foute gast. Gewoon echt. Had een beetje een markante kop. Dus er werd ja. altijd heel naar hem gekeken. Later heeft hij nog in de lachende schikwars gespeeld. Duel in de diepte. Oh ja, Duel in de diepte was ook zo'n. We speelden er weer bekende acteurs in. Met deze verde. Hugas is 85 geworden. Zijn laatste rol speelde hij in De Kok en De Dood in 2006. Hij doet nog steeds dingen met zijn stem. Hij is nog steeds actief, hoor. Het is niet dat hij in een bejaardenhuis zit en denkt van... Nou, nee, ja, dat was vroeger. Nee, nog steeds... Hij, hij, hij, hij, hij, hij draagt hij bij aan de cabaretwereld, zeg maar. Ja, ja. Goed. Nou, wie uh, heel erg aan de rest van de wereld heeft bijgedragen... <laughs> ja, zeker. Is Mark Zuckerberg. <laughs> hij, uh, hij staat hier in uh, Wikipedia als Amerikaans computerprogrammeur... ondernemer en multimiljardair. Hoeveel staan er zo in, in, de, in de Wikipedia? vraag me af. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme geschiedenis gehad. Hè. De, je, wie heeft er niet iets op Facebook? Wij plaatsen ook dingen op Facebook van uh, ZFM. En, uh, ja, ja, ja. Er, er is heel veel over te doen geweest. En er zijn ook verschillende documentaires over geweest. Ja, dat is een zo, film dus, Social Network, ja. 2004. Uh, ja. Of nee, in 2010 kwam hij op de markt. En uh, dat legt dus allemaal uit hoe hij dus begonnen is. Hij Voor Harvard University zou hij een website bouwen... En daar had hij ook geld voor gekregen. En ook vriendjes hadden geld voor hem uh, overgemaakt. En uiteindelijk uh, werd het gewoon Facebook. De Facebook heette het inmiddels. Later werd het Facebook. En het werd, werd helemaal geen Harvard University site. Het werd gewoon een Facebook. Wereldsite. Dus, een uh, wereldsite. Ja. En uiteindelijk heeft uh, software, uh, Microsoft heeft, uh, uiteindelijk een aandeel gekocht in 2007. 1,6 procent. Wat hadden zij daarvoor betaald? 240 miljoen dollar. wacht even. Wat is dit allemaal waard dan, dat hele Facebook? Ja, als je dat gaat doorrekenen, dan kom je uit op 15 miljard. Dat was ja. in 2008, hadden ze het even uitgerekend ja, ik, ja. ik zie hier ook onderaan staan een berichtje: dat Mark Zuckerberg heeft 99% van de Facebook-aandelen aan een goed doel. Dus waarschijnlijk ook omdat hij denkt van: ik heb zelf. dat is van 2015, is dit bericht. Ja, ja, ja. En heel veel mensen kijken ernaar en denken: van, het, is het is Mark Zuckerberg al lang niet meer. Want de antwoord die hij geeft bij persconferentie: het is een van de eerste uh, uh, robots die ze hebben uitgebracht. Hij is zo emotioneelloos, geeft die antwoord op ja, de fouten die dan, dan weer neert, gedaan worden. Hè? En hij heeft zich. Er uh, <coughs> staat ook in, bij dat bericht weer dat hij zich. Uh, uh, aangesloten had bij het initiatief van Microsoft-oprichter Bill Gates... om miljarden te investeren in onderzoek naar duurzame energie. Het is ook wel maf. Je begint ja. voor als, als grap als je iets en uiteindelijk loopt dat zo uit de, uit de cloud hand, En, de en de dan de... in één keer moet jij ook normen en waarden hebben. Denkt, ik was bezig met geld verdienen. En nou in één keer moet ik, moet ik nagedenken over de wereld. Ik ben uh, iets anders aan het doen. Dus dat lijkt me ook een, een lastige stap. Maar goed, hij, hij maakt hem wel. Goed, vandaag wordt hij 78 onder andere verantwoordelijk voor dit... Star Wars. En hij heeft echt heel veel andere films gemaakt. Hij Ook Herbie-films heeft hij gemaakt in de jaren 70. Ik heb het over George Lucas, 78 producent, schrijver. En uh, hij is onder andere ook uh, uh, Indiana Jones. Hij heeft een, een of andere filmbedrijf uh, uh, opgericht dat heet ILM en die speciale effects. Uh, special, uh, specialist. Die maken alle special effects voor allerlei films. En een van de vage films die ik heb zitten kijken was dit. THX 1138. Dit is een van zijn geflopte films. En dat in speelt zich af in de uh, toekomst. Maar is gemaakt in 1971. Later is nog wel een directory we cut programma's van programma's getoond. Het is vaag Daar happiness. hou ik wel van. Luip perfect shit. Happiness. Ja. Perfect happiness. Het gaat erover dat de computer bepaalt of jij blij en gelukkig bent. Leuk. Okay. George Lucas. Had jij uh, Bobby Darren al genoemd? Nee. nee hè? Dat is een Amerikaanse zanger, maar hij is echt uh, heel bekend. En hij uh, heeft het uh, nummer Mac the Knife, heeft hij toen uh, gedaan. En ook Beyond the Sea, La Mer, dat, dat, dat Franse lied La Mer, heeft hij dus in het Engels... Uh, Gezongen. En daar is hij en uh, if I were a carpenter. Oh ja. Dat Maar hij is maar 37 jaar geworden. Oké. Okay. Dus hij is in 73 overleden. Maar hij heeft dus wel een uh, enorme performance. Oké. Okay. Leuke vent. Leuke vent. Goed. Uh, Jack Bruce wordt vandaag 71. Hij is bekend als basgitarist in Blues Incorporated. En samen met Alex Kromer en Ginger Baker. En ook John. Bold, uh, John Long Ball maakte hij uh, uh, uh, ook andere beentjes. En samen met Eric Clapton. Is lekker dit hoor. Jack Bruce. Hij speelde later ook in Cream. Met Eric Clapton. Leuke tijd. Zeker de jaren zeventig. Ja. daar was deze man uh, heel populair. We gaan nu even een heel stuk in de tijd. Want er is een meneer die heeft de X-Factor gewonnen. Maar die, uh, dit is uh, Olly Murs. Hij is vandaag jarig en hij wordt 38. En uh, hij, dit, hij is doorgebroken in 2011 met uh, het nummer Hurt Skips a Beat. En, uh, ik, heb wat nummers ook, uh, ik heb ook een nummer gedeeld op onze site. Never Been Better. En hij is gewoon uh, lekker bezig. Hij is lekker. lekker bezig. Hij is lekker bezig. Dat is goed om te horen. Goed, tot zover even de verjaardagen. En dan uh, straks de uh, Jalan de keuze meer. Dan hebben we de Zandvoortse berichten natuurlijk. Eerst even een nieuwe plaat van Sunflower Bean. Head full of sugar. In flight. 770 muziek gesproken. Nou, dit is er eentje van. Ja, Sunflower Bean. Het voelt is de nieuwste today. Uh, in flight. Ja. Nou goed, uh, ja, ik weet niet. Is, is het een beetje rustig op Schiphol, of niet? Ja, Schijn, ik denk dat... het wel. Ja, ik heb er niks over. gehoord. vandaag weer op het nieuws. Is het, uh, Vorige week was het echt weer een, een gek huis. Gewoon urenlang in een uh, rij staan. Om niet gecheckt te raken. En uh, nu waren er al sommige. Hoe noem je dat? Vliegtuig, vliegte maatschappijen. Ja, ja, er nee, eh, zijn nog verkostie... van naar Duitsland. Ik zie nu de van een grote uh, Turkse lichtvaartorganisatie... Uh, die zegt, je gaat nu ook helemaal blij naar Duitsland. Ja hoor, ik denk voor de mensen die inderdaad in het oosten van het land wonen... is dat misschien ook een goede optie. Ja, precies, want ik heb gewoon rechte vakantie... dus ga gaan ja, gewoon naar lekker Duitsland. Waar vlieg je dan? Vraag me dan af. Dat, Vanaf uh, Eulen? Vanaf Ja, zoiets denk ik. Da daar denk ik. Maar goed, uh, dan kan je er gewoon op vakantie. Want jij bent er ook aan toe. Ik zie het ook gewoon dat je er aan toe bent. Goed, het is er alweer tijd voor, voor de Zandvoortse berichten. De kijk in de krant. Er is een onderzoek naar hoe, uh, hoe het is met de acceptatie van de LHBTI-groep. En uh, de regenbooggemeenschap. En ze willen ervaringen van mensen weten. En uh, vooral zijn er een aantal nare ervaringen geweest in de hoofdstad Amsterdam. Daar lijkt het wel een beetje... Uh, uit de klauw te lopen, maar ook weer niet. En er schijnen er toch wel heel veel uh, mensen te zijn die in deze groep uh, passen. Zich niet uh, openlijk uit te spreken. Ook niet meer over straten durven lopen met uh, hand in hand. En daarentegen schijnt wel weer 44 procent. Komt wel voor zichzelf op en zegt er iets van. Uh, in 2019 is er onderzoek gedaan. Toen hebben ze 285 uh, uh, reacties gehad. Niet heel veel, om daar een heel onderzoek op te uh, te, te, ...te baseren natuurlijk. En verder 28% van deze groep... Uh, ...heeft toch regelmatig wat beledigende opmerkingen... ...naar hun hoofd gehad. 20% uitgescholden, 6% echt bedreiging... ...agressief gedrag gehad. dus zijn wel serieuze dingen. En het, het, aan de ene kant blijft het gelijk... ...maar aan de andere kant durven mensen zich nog niet te uiten. Dus uh, als mensen er nog wel zouden uiten... ...zou dan de bedreiging weer oplopen of niet... Goed, Discriminatie land is een bureau die zich daarmee bezighoudt. En dat is ook goed. Haafden is dat weer. Ze zijn... Van Haafden, ja. van Haafden nou, dat houdt van Haafden. zich mee ja. bezig. Mooi. Er is afgelopen donderdagnacht, van de nacht van donderdag op vrijdag, om half twee is er een vuur ontdekt. In de AJ van de Molenstraat, dat is vlak bij mij. Een vrachtwagen is volledig uitgebrand, van de cabine is niets meer over. En uh, alles lijkt erop te duiden dat de brand is aangestoken. Oh. Waarschijnlijk dat uh, misschien dat de buurtbewoners dachten... wij willen niet van die vrachtwagens in onze wijk. Ik weet het niet. Okay. Maar ja, voordat de brand weer arriveerde... hebben de buurtbewoners een enorme knal gehoord. Later bleek dus dat deze was veroorzaakt door een geklapte band. En bij aankomst van de brandweer sloeg de vlam al uit het vuurtuig. Nou, de brand is geblust uiteraard. Schade groot. En de forensische opsporingsdienst doet onderzoek naar de exacte oorzaak. Ja, goed. Zo vlakbij. Als we het over brand hebben. Het was, uh, ja, brandweer is uh, vorige week, zaterdag alweer even geleden, hoor, de, uitgerukt. Namelijk een um, duinbrand langs de Lorentzenstraat. En er was uitbreidingsgevaar en vrij snel hadden ze de brand onder controle. Dus dat is goed om goed te zaak. weten. Verder ja. was er woensdag uh, 11 uh, mei en achtervolging. Man van 19 uh, uit Haarlem. Uh, op verdenking van Heling uh, was ze op de motor gestapt samen met zijn uh, compagnon. En ze hadden een uh, stopteken genegeerd. En dat was bij een rotonde van Unicum dat ze uiteindelijk keerden. En reden ze terug naar Heemstede. Tot gingen ze een dwarsstraat in. De Van Lennep de doodlopende weg geloof ik. En uiteindelijk uh, ja, konden ze niet verder. Uh, zijn ze van de motor afgesprongen. Zijn ze over de hek van de golfclub geklommen. En uiteindelijk met honden erachteraan. Ze hebben uiteindelijk één gast uh, te pakken gekregen. En die andere is wel ontkomen, ontkomen dus. één persoon is nog wel voortvluchtig. Uh, mocht je iets gezien hebben dat je iets kan bijdragen... laat het, laat het graag even we weten. Spannend. Ze hebben nog wel een kenteken van de, van de motor... dus daar kunnen ze ook nog wel iets mee. Maar het is, ja, het is wel een heel spektakel zeg. Yeah. En dat voor heling. Nou ja, goed. De komende week is het de Week van de respijt. En die is van 16 tot 21 mei. En dat is het eigenlijk voor mantelzorgers. Maar daarnaast zegt ook het pluspunt zelf van buiten... dat je hebt sowieso... Vanwege dat, de grote glimmelachroute. En die is dus in de blauwe tram, in het louis Carré. op vrijdag 20 mei. En uh, je kan dus daar biljarten, uh, je kan muziek luisteren. De workshop, ontspannend voor mantelzorgers in de bovenzaal. Poëzie en uh, ook klaverjassen. En uh, ja, het is gewoon een geweldige week. En je hebt daarnaast heb je dus ook uh, oppeppers uh, op de locatie Juttershart. En de Zandstroom doet dingen. Dus kijk eens in de krant. Grote advertentie van Pluspunt. En op bladzijde 16 staat een hele grote advertentie over de Week van het Respijt. Want het is ook in Haarlem en alles. hè? Volgens mij een heel kennemer land. Zeker, mooi. We een boeiende presentatie alweer een tijdje geleden over 100 jaar zeeweg. Er is ook een boek van. En daar ja, spreekt mij altijd wel aan. Ook 100 jaar de zeeweg was de eerste vierbaans snelweg in Nederland. Liep door de duinen heen. Hij is in uh, 1921 geopend op 25 juni. En er waren ook diverse vips bij, uh, aan de kant van uh, Overveen en toespraken. Het was uh, een tweede ontsluitweg naar Zandvoort... om uh, Zandvoort nog grotere badplaats te maken destijds. En dat is natuurlijk wel gelukt. En elke week, als ik er weer over rijd, denk je, ja, het is een bijzondere weg. Was hij altijd twee baans? Oh, ja, toen ja, al? Was, ja. vier baans toen al. Ja, vier baans toen al. Ja, zo. Dus dat was echt uh, vooruitstrevend in uh, 1921. En uh, Paul Olieslager, voorzitter van... Um, uh, een van de genootschap. Genootschap uit zandvoort Ja, precies. Ik ben ook lid. Ik ben niet ja. geweest. Maar uh, die had digitale foto's. En dat was een korte film. En daar uh, werd ook nog een bloemetje uitgedeeld. En dan had hij uh, op. Heikens. En hij is van de klink. En uiteindelijk... Uh, die heeft een onderscheiding gekregen of zo geloof ik. Maar goed. Er waren oh, heel veel leuke plaatjes om te zien. En ja, dat is een tijd dat dat er wel auto's waren, maar ook niet heel veel. Dus het moet toch iets apart zijn geweest. Ja, misschien toch vanwege dat het circuit... al een beetje in gebruik was of zo. Dat zou misschien wel kunnen. Ja, ook nog. Ja. Dat, uh, dat, dat al een ja, beetje was, begon, nee, heel ouderwets. Ja, het circuit was er nog niet. Ja, het het op, was op het straat. Op Het straat. was straatcircuit. Straat ja, ik wil zeggen, want het echte circuit is pas... na de Tweede Wereldoorlog gebouwd met de stenen ja, van ja. het huizen. Nou goed, in ieder geval mocht je uh, interesse hebben... er is een boek over, over de zeeweg 100 jaar. Ja, en ik wou ook nog even melden dat uh, dit jaar... Is de Lichtjesavond uh, op de Algemene Begraafplaats Noorderduin op dinsdagavond 1 november? Dan kan iedereen kan zijn uh, liefde, geliefde of dierbare herdenken. En het is initiatief van de Begraafplaatscommissie en wordt aangeboden door de Gemeente Zandvoort en het Uitvaartzorgcentrum. Mooi. Dus, maar ja, voorlopig wil je nog niet aan het denken Dan is het weer zo donker. Uf. Ja, dat duurt nog even, het wordt juist steeds lichter. Ja. 1 november is het natuurlijk echt helemaal. Ja. Goed, nou tijd voor de Jolandenkeuze en dat is deze ja, die week staat ze klaar. Het is, is jarig. Vandaag, Janice. Ja, en en ze gaat... had dat liedje I Love Your Smile. En ze wordt 49 jaar. Er 50 levensde... levensjaar ja, gaat, gaat in. in. Ja, zet hem ja, aan. Ja, zet hem aan, laat maar horen. Dat hebben we echt wel nodig. Zit je positief Nog, nog, nog. Nog, nog, ja zeker. I love your smile. Mag dat wel? Mag ik dat tegen vrouwen zeggen dan? I love your smile, jawel. Ja, ja, ik was gisteren namelijk in een supermarkt. Ik twijfelde om iets te doen gewoon. En uh, dan komt dus een moment, weet je wel. En uh, dat je dan zeg maar bijna tegen iemand aanloopt. En, die, uh, uh, en dan kwamen drie mensen in één keer zo op één punt samen. Oh. En toen ze hey, ik, hé! Weet je, want de hele winkel was leeg. Maar net op het moment kwamen drie mensen, die moesten net op één punt zijn. The traffic jam. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, hé, hey, magisch moment. En ik kijk er zo aan en denk, wow, dat is een, een, een mooie vrouw. Toen dacht ik van: Oh nee, dit is. Ze date expres. Ja, dacht je... ik even: Moet ik er nog iets mee? Met het moment dacht ik, maar ik wil mezelf niet opdringen. Moet ik iets zeggen over de glimlach of iets anders? Ik denk: Nou, ik loop maar snel weg. Dit, is, dit kan niet natuurlijk ja Nee, dat, ik bedoel, vroeger had ik iets gezegd. Ja. Maar tegenwoordig denk ik van, oh, no, voordat je het weet... Dan, dat je zegt van, dit is het lot. Het is niet gepast wat ik nu doe. Dit is het lot. En ik, ik schrijf yes, in de -boeken, Mag ik je nummer? Ja, nou, laat we kijken. Het, is, het is een magisch moment. Ja. De hele week is hier naartoe gewerkt om dit moment tot stand ja. te brengen. Ja, ah, Met drie ja, van die ja. mensen. Ah. Nou ja, ik weet ook niet wat je ermee moet. Dus goed, we nou, kijken nee, nog even de wereld in. Echt, en wat, wat, wat, wat komen we tegen? Ja, ze hebben in fauna hebben ze gezorgd dat alfen alf sugieren uit Alphen aan de Rijn. Hè. Dus, ja, die krijgen via een samenwerking met diergaarde Blijdorp uit Rotterdam... toch nageslacht. De twee dierentuinen hebben een wisseltruc toegepast... om tot een maximaal aantal uitgebroede eieren te komen. In totaal zijn er op, dit, op deze manier twee gieren grootgebracht... door gierstellen in Avifauna. De eieren kwamen beschikbaar omdat Blijdorp een truc uithaalt... als de gieren beginnen met broeden... Ze leggen normaal niet er maar één ei per seizoen. Maar als het eerste ei verloren gaat, willen ze nog wel eens een tweede eitje leggen. Mm -hmm. Dus uh, op die manier hebben de gierenstellen dan toch twee kuikens per seizoen in plaats van één. En hierdoor kan je dus een bedreigde sier, diersoort uh, sneller uh, doen repopuleren. Wat een mooi woord. Repopuleren. Ik repopuleer, jij repopuleert. Het eerste ei uh, kan echt niet terug naar zijn eigen ouders. Want die zijn te druk met het uitbroeden van het tweede ei... Dus uh, dan gaat hij of naar de broedmachine of naar een griekenstel... Okay. dat een onbevrucht ei probeert uit te broeden. Nou, ik jo. vind het wel uh, een, een leuk iets eigenlijk. Ja, repopuleren. Ik onthoud hem. Ja. Ja, zeker. Nou, vandaag uh, zou je ook jaren zijn geweest... ik kwam me toevallig weer tegen. Ik dacht, hey, dit, is toch, dit was toch een apart iets. Uh, Wolfgang Prik-Opil. Hij uh, huh. zou huh. vandaag jaren zijn geweest. Ja, je kan lachen om de naam. Prik-Opil? Maar je kan om hem lachen, maar hij heeft toch mm, iets naast gedaan. Hij ja. tien jaren geleden heeft hij Natasja... Kump uh, onderweg naar school oh. ge uh, geontvoerd. Heeft haar acht jaar lang in een raamloze kelder verzorgd. Uh, Heeft haar eten gegeven, drinken, uh, allerlei spullen mee te spelen. Uiteindelijk kon hij haar wat loslaten. Dacht hij van nou is hij zelfs ook met haar nog op een korte skiefkantie geweest. Heel okay. apart was dat. En uiteindelijk hielp ze mee met allerlei huishoudelijke klusjes in en rond op het huis. Ze wilde wel graag ontsnappen, maar er waren explosieven in dat huis, zei ze. En dat was zeer gevaarlijk om dan zomaar weg te gaan. Movie traps. Uiteindelijk waren ze met z'n tweeën op deze uh, uh, 2006, 23 uh, augustus, uh, zeg maar, waren ze de auto aan het wassen. Hij kreeg telefoon, hij draaide zich om. En zij zag kans op dat moment weg te rennen van het huis. En bij de buren uh, aan te kloppen. En uiteindelijk, uh, nou goed, is deze prikkelpil uh, overmand door emotie. Uh, is hij voor de trein ge gesprongen? Oh. En is hij niet ik denk, meer? Hij is overmand door de politie. Maar nee, hij... door emotie. Ja, door ja, ja, hij wist hij dat hij vast zat, maar had het ook, ook iets met opgebouwd. Zij had geen haatgevoelens tegenover hem. Ze heeft uiteindelijk het huis van hem gekocht. Huh? En uh, is daar ook regelmatig geweest. Ik weet niet hoe het nu voor staat met dat huis. Maar uiteindelijk kwam ze daar en ze dacht: van, ja, wat moet ik nou eigenlijk met dat huis? Ik ben hier acht jaar ben ik hier. Hoe komt ze dan zoveel geld dan? Nou ja, dat weet ik niet hoe ze eraan kwam, dat maakt verder ook niet uit. Uiteindelijk heeft ze een boek geschreven over haar ervaring, misschien daardoor. En uiteindelijk heeft ze ook televisieprogramma's gepresenteerd. En deze uh, Priko Piel is uiteindelijk uh, begraven onder een andere naam, omdat ze bang waren dat het uiteindelijk de, dat een grafscherm zou worden gepleegd op deze man. Hij, hij is begraven onder de naam Karel Wendelberger Berger. Oh. En uiteindelijk zijn er maar twee of drie mensen bij die begrafenis aanwezig geweest. Wolfgang Picopiel, een heel aparte vogel die uh, ah. Natasja Kumpers heeft ontvoerd. Goed. Ja, ik krijg net uh, een berichtje van een collega van ons van Marja Kop. Oh. Leuke uitzending, nou dankjewel Marja. Dat horen wij graag. Ja, zeker. Dat We leuke uitzendingen maken. Goed, even tijd voor de leuke muziek. Dat hebben we alleen met de Vulup. De vielen ken nog wel van plaatjes van 20 jaar geleden. Oh ja. Yeah. En dit is de nieuwe. Hi, like you. Het 2006 ontstaan. Alle hits waren Filma My Little Wolf. En ook uh, Love It When You Call. En misschien was dit nog wel de bekendste plaat die ze uitbrachten. Swain. Echt zwivelplaatje. Precies. 2006 ontstond deze The Feeling. En dit is de nieuwe plaat. Die heet High On You. En um, nou ja. Niks verder. Nou, nee, dat was het eigenlijk. Oh, Goed, nou, uh, we kijken nog even in de krant. En vandaag uh, zie ik een, uh, een verslag van het feit dat uh, uh, heel veel uh, uh, leger, uh, uh, legers moeten oefenen met um, nu noem ik weer, evacuatie. Er is natuurlijk in Afghanistan op dat vliegveld. De hoofdstad Kabul is natuurlijk helemaal fout gegaan, omdat ze daar ook heel snel mensen moesten evacueren. En er zijn heel veel mensen in de verdrukking geraakt. Zelfs mensen die hebben zich vastgehouden aan zijn vliegtuig, uiteindelijk naar beneden gevallen. En nu hadden ze, dat moet anders. Mensen hebben daar in een prut gestaan. In, in, nou echt, dat is zo fout gegaan. Dus nu zijn ze bezig om dat in goede banen te leiden. Dus daar hebben ze alle van die vrijwilligers. Vaak zijn het studenten van een of andere Haagse studentenkorps. En die melden zich dan aan. En die gaan dan lekker dwars doen. En die moeten dan in zo'n vliegtuig worden geladen. En die gaan dwars werken. Of dwars spelen. En uiteindelijk dan zeggen ze van... We zijn jong. We, zijn, we zitten nog vol met energie. We kunnen wel tegen een stootje. En als je er nu dood gaat, dan is dat toch leerzaam? En af en toe, en verdient ook natuurlijk nog wat. En dan gaan ze die uh, uh, soldaten uit de tent lokken. En dat, dat is goed. Dat moet ook gebeuren. dat zie je wel meer van die uh, geanimeerde opstootjes. Geanimeerde uh, opstootjes. Ja, geanimeerde ja, opstootjes lukken. die ze gaan... Uh, uh, dus zonder uh, peperspray en zo, dat soort dingen. Uh, dat gebruiken ze niet, daar heb ik niks over gelezen. Maar ze laten het wel vrij, oplopen, vrij hoog oplopen, hoor. Echt beetje, dan moeten die soldaten reageren op het feit van: ja, maar mijn hond zit nog in de auto en die wil ik hebben. Meneer, meneer, blijf hier. Mijn ja, uh, collega gaat even kijken bij die auto en die komt bij u terug. Dus okay. je moet, ter plekke moet je iets bedenken, hè. Dat ja. is ja, creatief. Ik heb hier een heel bijzonder bericht. Er uh, is uh, over uh, uh, werkethos gesproken. De Canadese Hazel McCallion. Het is 101, die heeft nu pas geleden een contract getekend voor drie jaar als directeur van een vliegtuig in Toronto. En de Canadese minister van Transport heeft haar gefeliciteerd en prees haar lange staat van dienst. Ze is uh, ook al reeds 36 jaar lang de burgemeester van Mississauga geweest. Een stad met meer dan 800.000 inwoners, nooit van gehoord, in, in Canada. En ze stond er echt onbekend dat ze met de botte bijl regeerde. En in 2014 ging ze daar met pensioen. Maar, uh, Eindelijk, ze, ze jezus. Ze heeft ook als speciaal adviseur bij de Universiteit van Toronto gewerkt. Heel speciaal, ja. En vorig jaar werd ze geëerd op haar 100ste verjaardag als Canadees icoon... door de premier van Ontario. Oh dat is wel God. bijzonder. En er is dus uh, iemand uh, die heeft een boek over haar geschreven. Die heet Hurricane Hazel. En ze zeiden ook al over haar... zij is de enige politicus in Ontario die met een stuip op het, juich, uh, op het lijf jaakt. En uh, ze blijft vast actief tot ze erbij neervalt. Dat denk ik wel. Dat ja. is uh, Urbanek, diegene uh, die het boek schreef. Als ze 101 is en ze heeft een contract voor drie jaar getekend. Nou, dat kan best zijn dat ze er binnenkort een hoekje om Maar stel je voor dat die zeg maar, op de 50 ergens. Uh, nou ja, zij laten dus niet over gaan. zich lopen. Misschien is het toch heel goed om je woede te uiten en zo. En gewoon. Uh, ja. He, agressief te zijn. He? Zeker. Ja, ja. Ik, ik hoor alleen maar positieve reacties uh, aantekeningen <laughs> Echt, echt uh, heel fijn. Dat uh, moeten we vaker horen. Goed, nog even een van de laatste plaatjes voor de 9 uur. Zitten zit even kijken wat we voor u hebben. Oh ja, hier, dit is van een apart plaatje, nummer 17. Even kijken wat het is. Het heet Floor en het heet 24. Like that's year I didn't care anymore Ik heb ook nog plaatjes, dus dit heb je er nooit van gehoord. Nou, dat moet ook gebruikt worden. Floor heet dat de band en 24, 24, iets wat, wat me toch wel redelijk aan het hart ging... en wat ik echt wel van onder indruk was, was het feit van dit. Hoe chaotisch kan een begrafenis zijn? De uitvaart van de Amerikaanse-Palestijnse journaliste Shirin Abu Akleh levert ongekende beelden op... Afgelopen woensdag werd ze doodgeschoten toen ze een verslag deed van een Israëlische inval in een Palestijns vluchtelingenkamp. Dragers lukten het vandaag nauwelijks om haar kist niet op de grond te laten vallen. Echt bizar als je dit ziet. Echt, je krijgt de kippenvel van dit. Hoe kan dit jongens? Ongelooflijk. De Palestijnse journalist wordt dus doodgeschoten. Het is al onduidelijk hoe dit is gegaan. Dus ze onderzoeken dat nog. En uiteindelijk, uh, uh, tijdens de begrafenis, uh, komen dus Israëlische soldaten die begrafenis verstoren. Er wordt onder andere eerst een beetje toegekeken, maar uiteindelijk worden ze met spullen gegooid. Daar reageren ze zo heftig op dat, ze, dat je die kist die valt gewoon op de grond. Dat je denkt van: is er nou echt helemaal geen respect, gasten? Dat is er niet zo eruit. Of, uh? echt, nee, dat niet. Maar het is gewoon echt niet om aan te zien dat je denkt van: oh mijn god, het houdt daar nooit op ook gewoon. Weet je wel? Nee, dat, nee, dat, dat is, het is echt wel. bizar voor woorden. En uh, uh. nou nee, goed, uh, ja. Maf, dat je dan niet te geven denkt van... jongens, laat maar even. Laat maar, we, we treden terug. Doe eerst die begrafenis. En daarna, daarna werd het ook wel rustig die begrafenis. Maar ja, hier komt natuurlijk weer een reactie op. Dit kan ja. gewoon niet anders. Ja. Goed. Nou, nog iets uh, leuks om af te sluiten. Nou, ja. Nou, ja. Red je dat? <laughs> ik, ik had hier juist dat de wietkwekers actief waren geweest... in een pasgesloten synagoog in Israël. Want de uh, kerk blijft een kerk. En de uh, synagoge blijkt heilig. Maar... Uh, er was een onderzoek dat onderzoek omdat iemand had voor doorgespeeld dat er een drugslab zou draaien in een gebouw in de stad. En bij nader incident bleek het dus een verlaten synagoge te zijn. Okay. En uh, het waren ook geen kleine thuiskeken, met ruimtegebrek. Want uh, er waren 1700 wietplanten in beslag genomen, goed voor 320 kilogram. En die groeiden echt tussen het overblijven van, uh, van art religieuze artefacten. Dus uh, okay. dat, het ziet er erg mooi uit. Ik heb er een kiekje van gezien en ik denk van wauw... Dat is wel een bied waar je serieuze religieuze ervaringen door krijgt. Jazeker, dan krijg je contact met het. <laughs> uh, snap ik. Echt nou goed, uh, waar we ook uh, momenteel wel van indruk zijn... dat de Amerikaanse verkennende Curiosity heeft bijzondere foto's gemaakt. Op Mars! Ja. ja. Een rotse partij hebben ze gefotografeerd. En wat lijkt wel of in het rotse partij, rotse partij een deuropening is gemaakt. Oh. Dus ze denken van, zouden toch marsmannetjes? wonen? je ook een bel naast? Nee, dat niet. Ja. Maar ja, goed, je fantasie slaat weer op hol. Ja. En je denkt zelf ja, het zou zomaar uitgehakt kunnen zijn. Het zou ook zomaar natuur kunnen ontstaan. Uiteindelijk, uh, Mick West heeft er nog een grotere foto geplaatst... op de internetsite van Naast. En die zegt van, kijk, geen paniek. Het is een heel klein deurtje, hè? Dus het is niet zo'n grote deur waar de mensen erheen kan. Het is gewoon, in verhouding klopt het gewoon helemaal niet. Ik kan het helemaal geen deur zijn. We hebben vierkanten zijn niet uh, uh, natuurlijk. Nee, dat, dat zeggen we wel altijd grappig. maar. Nou, voor mij kan het toch wel ontstaan, zoiets. Ja? En zeker als je een bepaalde hoek een foto maakt, dat je denkt toch van ja, zo lijkt het. Maar is het toch niet? Goed, Toonblock Leeft, signing off. Prettig weekend. Prettig weekend. Hoi. Look out, kid. your heart. You don't have to play the part. There are for you. Just be true. There things you could do that no one else on earth could ever do. But I can't teach you. I can't teach it to you.